Dit is Jurist de meneer het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijke commissie komen waar patiënten terecht kunnen met klachten over mogelijke medische missers. Dat concludeerde de Consumentenbond nadat in een paar weken tijd 1900 klachten waren binnengekomen op het meldpunt medische missers van de bond. Volgens de Consumentenbond blijkt uit de klachten dat patiënten terughoudend zijn om bij het ziekenhuis een klacht in te dienen. Ze denken vaak dat ze niet serieus worden genomen.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 De VVD wil dat de top van ProRail wordt vervangen. Gedoogpartner PVV vindt dat minister Schultz van Hagen voorlopig geen cent meer aan het bedrijf moet geven... ...en de PvdA wil een spoeddebat. Minister Schultz van Hagen spreekt kritiek tegen. De problemen met de websites van de kranten van Wegener zijn veroorzaakt door hackers. Die hebben virussen verspreid via een advertentienetwerk. Het wordt niet alleen gebruikt door Wegener, maar ook door andere uitgevers zoals Sanoma en Read Business... Of die ook problemen hebben is niet duidelijk. De krantenwebsites zijn inmiddels vrijwel allemaal weer in de lucht, maar de advertenties zijn uitgeschakeld. Mensen van wie de computer is gecrashed na een bezoek aan een Wegener website kunnen een hulplijn bellen. Dan nog het weer. Afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan er een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 23 graden in het binnenland. Morgen overal bewolkt en kans op regen. Later in de week wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de ringweg van Amsterdam. Tussen Sloten en de rij staat 2 kilometer. Dat is op de A10 Zuid in de richting van Amersfoort. Tot zover de verkeersin. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 It's just I turn around and we go. Papito, te mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda, es cara, toma caliente. Sabe que mi papito Papito. To see you fight. Away.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 was a melody One bang on the drum as she funks me with a shrieking She's touching me when love is pro-est no, I can fight it She got my soul she's capturing me Hold the hostage when I hear that beat I won't take these shackles cause I'm not beat cause www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM maakt zijn naam naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio Ben naar het en zet hem op 106.9 106.9 ZFM 24 uur per dag hete zomer is. ZFM maakt zijn naam naambaar van de zon schijnt.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 Hallo, liebude mea, eu alo, alo, sunt eu fericite. Hallo, hallo, sunt iar eens ik, ik ga zo' te dar dat bip. Ik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 Zie maakt man I'll be your ze van de zon schijnt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 Your tired feet were fireproof From the sand, you hear the happy sound. It was...